Wilma, jij hebt een boek gelezen en je gaat er straks over vertellen als het uh, jouw beurt is, hè? Ja, ik had uh, begrepen van uh, Els dat het zou gaan over mijn laatste leeservaringen. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. Oh, ja, ja. Goed. Dat <laughs> valt helemaal binnen onze formule. Jouw laatste leeservaringen. Mm, nou. Ja. Goed, maar uh, we beginnen altijd met het blokje gedichten, vertelsels. We... We hebben vanavond Suzanne niet, uh, niet in de studio. Nee, helaas, helaas. Ik zal het van haar overnemen. Ik heb wat, uh, wat gedichten straks. Uh, dan, uh, dan zal ik uh, een gedicht voorlezen, gered uit de prullenmand. Ik heb zo'n poëziekalender en uh, er zijn toch een aantal gedichten, die, die kan ik niet zomaar in de prullenmand uh, gooien. Mm -hmm. Dus, dus die, die bewaar ik en dat, dat, dat wordt dan zo'n stapeltje. En, en uh, dat is onze nieuwe rubriek, hè? gered uit de prullenmand. Maar uh, wat ik hier bij me heb, is eigenlijk allemaal gered uit de prullenmand. Dus uh, ben benieuwd, ik, zal, ik zal een paar uh, gedichten voorlezen. Nou, het eerste van Toon Tellegen. Het heet De Toestand. Dit is De Toestand. Ach, dit is hem dus. Is hij niet mooi... We bekijken hem nauwkeurig en van heel dichtbij. Nu zien we het pas goed. Hij is onhoudbaar. We knikken. We besluiten hem niet uit het oog te verliezen. We willen niets missen. We zien dat hij nog onhoudbaarder wordt. We wrijven onze ogen uit. Hij was toch al onhoudbaar? En toch wordt hij nog onhoudbaarder. Hoe is dat mogelijk? We omhelzen elkaar van verbazing en de jaren slaan hun vleugels uit, stijgen op, cirkelen nog wat rond en vliegen heen. Wij blijven en koesteren de toestand, vertroetelen hem, noemen hem onze toestand, ons toestandje, verliezen hem geen ogenblik uit het oog. We wegen inmiddels al aanzienlijk minder dan een ons en nog altijd wordt hij onhoudbaarder en onhoudbaarder. Wat moeten we doen? Ja, wat een toestanden hebben. Wat een toestanden, hè. Ja. <laughs> Als je maar nou keurig in de gaten houdt. Ja. Ja, dat, uh, dat we inmiddels minder dan een ons wegen. Ja, dat is dan wel een mooie zin. Uh. Ja, maar dat snap ik niet. Snap jij hem wel? Nee, niet wat hij daar wegen. helemaal doet. Nee, nee. We wegen inmiddels minder dan een ons. Ja. Ja. Mm -hmm. Ja, We stellen allemaal niet zoveel voor, uh, ja, ja. Hè? Neem Je aan. wordt uh, een beetje de spot gedreven met de toestand. Hè? Ja, ja, ja. Goed, dat uh, is er uh, eentje. Dan uh, Zbigniew Herbert, een, een Poolse dichter, die heeft uh, gedicht over de kiezelsteen. Zo heet het gedicht ook. De kiezelsteen. De kiezelsteen is een... Volmaakt schepsel, zichzelf gelijk, zijn grenzen bewakend, nauwkeurig gevuld met de zin van steen. Met een lucht die nergens op lijkt, niet opschrikt, geen begeerte wekt, zijn vuur en koelte zijn correct en eener alwaardigheid. Ik voel een zwaar verwijt wanneer ik hem in mijn hand houd en valse warmte zijn edele lichaam doordringt. Kiezelstenen zijn niet te temmen. Tot het einde toe zullen ze ons aankijken, met een rustige en heel heldere oog. Zbigni Herbert, de kiezelsteen. is toch echt helemaal de kiezelsteen, weet je niet? Heeft hij dat niet goed uh, getroffen? Ja. Het is... Uh... Voor mij toch vooral ook wel hele dode materie. Dode materie, ja, ja, ja. Maar je kunt er toch ook heel anders naar je kijken. Je kunt er heel anders naar kijken. Dat is heel mooi, dit inzicht. Dan heb ik een gedicht van Anneke Brassinga. Dat sluit misschien een beetje aan op, op wat jij daar opmerkt over dode materie. Het heet Kortstondig. Alleen de atomen en de leegte zijn onsterfelijk. Zei Lucretius, wat ons bindt is dat wij zullen worden afgebroken tot op de atomen. Wat ons bindt is vluchtig te zijn en elkaar te beminnen, meer te voelen voor ons gedeelde sterfelijke weten van elkaars sterfelijke wezen dan voor die verdomde atomen. Dood is te klein en te groot, maar leven is sterker, bestaat in de kortstondige kracht van het zwakke, in de bijzondere toevalligheid van deze stoffelijke samenkomst in vreugde, die alle atomen te boven gaat. Dat is uh, even een hersenkraker, Ben. Is dat een hersenkraker? Nou ja... We, we zeggen wel eens, uh, ja, we, zijn, uh, we bestaan uit atomen. Hè? En, mm -hmm. en uh, dat, dat is uh, alles. En als we weer uit elkaar vallen, dan, dan uh, zijn we weer atomen. En, en uh, ja, die verdomde atomen, zegt hij. Maar uh, daar stijgen we toch ook wel op een of andere manier bovenuit. Ik heb hier uh, Jean-Pierre revalidatie Revalidatieoord. Er ging iets binnen in mijn schedel stuk, waardoor een aantal dingen het niet doet. Mijn rechterhand gehoorzaamt niet meer goed en lopen lukt alleen maar met een kruk. Je houdt het nauwelijks vermogelijk. Een microscopisch stolsel in mijn bloed maakt dat mijn hele leven anders moet. Het kleine hoekje en het ongeluk. Toch... Heb ik nog geboft, zegt menigeen. Het had nog veel beroerder kunnen zijn. Kijk maar eens naar de stakkers om mij heen. Hier in het oord. Men heeft gelijk. Mijn brein werkt als vanouds. Ik ben weer op de been. Althans, het gaat best goed. Geen centje pijn. Het noodlot. <laughs> het noodlot, ja. Ja, ja. Dit is goed te volgen, hè. Oh, dit is goed te volgen. Hm. Een laatste, een laatste gedicht van Hans Doornstein. De mooie vogels zijn verdwenen. De mooie vogels zijn verdwenen. De sneeuwgors en de wielenwaal. In dit land vol asfalt, stenen, dit land van kunststof en van staal. Waar mensen met z'n allen stinken, rotzooi maken en lawaai, zal de nachtegaal niet klinken.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 Dit is de armste aller eeuwen. Het hele mensdom doet ons zeer met zijn stank en met zijn schreeuwen. Zijn er geen mooie vogels meer? Hans Doornstein. Ja, ja, ja. ja, vogels. Dat uh, is toch ook heel, heel intrigerend voor veel mensen. Maar uh, was de visarend weer niet gesignaleerd? Ja, ja. Er zijn ook wel... Uh, wel positieve ontwikkelingen. De visarend, waar was die dan gesignaleerd? Ja, in ons land. Die uh, dacht een berichtje van vandaag of gisteren. Blijkbaar uh, was dat weer uh, een nieuwswaardig feitje. Ja, maar uh, jaagt hij niet boven de zee? Dat, dat zou ik aannemen, maar ja. hij zal ergens moeten broeden. Ik weet het mm -hmm. ook niet. Oh ja. Ja. Uh, ja. Maar jij hebt het over gedichtjes ja. uh, en ik weet niet uh, of, of, of, of ik heb er ook één toevallig. Heb jij er ook één toevallig? Ja, nou neem ik misschien een voorschotje op mijn uh, aandelen, op mijn beurt in dit programma. Maar als uh, nou, uh, ik zo vrij mag zijn. Jawel ja, Voeg er één toe. Uh, wat mijn laatste leeservaringen waren. Nou, een van mijn laatste leeservaringen is een uh, gedichtje van uh, Remco Kampert. Uh, dit las ik uh, in... Uh, Sir, Sir Edmund, hè, van een bijlage van, van de Volkskrant. Niet van afgelopen zaterdag, maar van twee weken terug. En Remco Kampert, die mijmert over het leven. En Remco Kampert is zelf ook niet meer een van de jongsten. Dat nee. is wel bekend. En er zat een dichtregel in zijn hoofd, maar die wilde er maar niet uit. Dus besloot hij er zelf uit te gaan en ging wat boodschappen doen in de supermarkt. De zon scheen. Hij ging zitten op een betonnen rand van een bloemen. ...van bloemenperkjes, die zich op het plein buiten de supermarkt bevonden. En nou, dan gaat dat zo alsmaar door en dan komt hij ook op zijn uh, uh, vrienden uh, in België... ...waar hij allemaal heel erg veel van houdt. En op een gegeven moment dan komt, hij weer, uh, komt die dichtregel eruit. Uh -huh. En dat, uh, dan schrijft hij het volgende gedichtje. Afgerukte, arm, bot en bloed, laaiend vuur in de vlieghal. Zij zit met het hoofd van haar kind in handen, schedel beroofd van dromen. Hij merkt, in eentel van eeuwigheid, dat zijn benen ontbreken en sterft. Boomgordels aangegord, bliezen de baarden zich rechtstreeks. Bliezen de baarden zich rechtvaardig op. Puur en genadeloos in hun jacht op maagden. Zullen wij ook zo paradijsgericht zijn? God ontferm u en schaf religie af. Mm -hmm. Ja. Ik had mooi. er eindelijk mee willen eindigen. Paradijsgericht, Ja. ja, had, ja had, daar had je mee willen eindigen. Ja, het is natuurlijk uh, met 4 en 5 mei in het vooruitzicht ook een gedichtje... ...wat ik denk dat past ook wel in ja. de aankomende dagen. Waar we toch allemaal weer stil gaan staan bij... Uh, wat steeds, ook nu, denk ik, weer belangrijker wordt. Want uh, nou, dit is, dit is, dit is, we is leven in een bijzondere tijd. Uh, een tijd uh, waarin... Uh, soms lijkt het wel uh, niet geloven gedemoniseerd worden. Niet geloven gedemoniseerd. Ja. Ja. Ja. ja. Het zijn zo wel eens van die gedachten die opkomen, ik denk waar gaan we weer naartoe met z'n allen ja, ja ja, zorgelijke tijden ja. om uh, het heel zwakjes uit te drukken ja. goed, jij komt dadelijk wel terug met, met je leeservaringen maar uh, Stefan, wij gaan denk ik een stukje muziek uh, beluisteren Schouder je hoofd in de wind, hoog boven de wereld de regenboog vindt, zo heeft hij ons gedragen. Eens sla je de voordeur achter je dicht, op eigen benen in wankel even weer. Ga jij op weg naar waar de waarheid ligt, als antwoord op je vragen. Maar als de regenboog verdwijnt in hemelsblauw, is hier antwoord een gebroken droom. En je vader is een kleine man, die huilt om jou. Zo Op de hoek van de straat van de zoete verwachting. Eens zijn wij al een groot gebracht, met de prins op het paard, naar wie elke vrouw smacht, met het meisje achter de toorn en ooit zal klagen, maar als de regenboog verdwijnt in hemelsblauw, is ieder antwoord een gebroken droom. En je vader is een kleine man, die huilt om jou. Alle onschuld vergaat op de hoek van de straat van de zoete verachting. Alle onschuld vergaat op de hoek van de straat van de zoete verachting. Nou, we hebben geluisterd naar Ernst Jans. Voor Leonard Joosten. Oh, voor Leonard Joosten. Want die Ernst Jans die komt uit, wat denk je? De Zou plaats die, uh... waar Leo is geboren en getogen. En daar woont hij nog steeds. Oh ja. En Ernst Jans komt eerdaags optreden in het Jan van Bezelhuis. Mm -hmm. En het nummer heette De Straat, de Straat van de Zoete, Zoete Verwachting. Verwachting. Maar komt hij inderdaad uit neerkant? Nee, hij is daar komen wonen toen ze Doema oprichten. O oh ja. Hebben ze daar een huisje gehuurd en daar zijn ze allemaal gekomen. En, uh, nou. en nou woont hij daar nog alleen natuurlijk. Doema is helemaal weg. En nou komt hij optreden in het Jan van Mezaalhuis. Goed. Vandaar dus. En vandaar de opdracht voor Leo de straat. Ja. Van de zoete verwachting. Gaan we verder met Wilma? Ja. Ligt wel voor de hand, hè? Lijkt mij een heel goed ja, ja. idee. Ja. Moeten we misschien even uitleggen dat wij een kleine stoornis hebben. Omdat wij onverwacht zieken hebben gemeld gekregen, eind van de middag. Ja. En omdat er één dingetje niet helemaal klopt, wat ik zou doen. Maar dat komt misschien nog in orde. Maar in ieder geval, Wilma is er, rots in de branding. Juist, ja. En verder met passen we er een mouw aan. Eigen Verhaal. Ja. Nou, nou. nou, Wilma. Ja, ja. ja Wilma. Dat is nou zijn een aankondiging. Dat uh, mag je wel zeggen. Ah. Nou, ik heb het er al over gehad, Els, dat, ze, ik vond wel, dat ik het wel mooi van jou vond dat ik over mijn laatste leeservaringen mocht komen vertellen. Ja, ja mag ook eerder zijn. Alles mag. Alles mag hier. En uh, ik zei aanvankelijk, van, goh, Els, het laatste boek dat ik las, dat was 30 dagen van Annelies Verbeken. En dat is alweer even geleden. En sindsdien had ik eigenlijk geen boek meer gelezen. En ik ben lid van de leesclub, dus daar voel ik me soms ook natuurlijk uitermate schuldig over... dat ik zelfs boeken van de leesclub niet op tijd lees... Uh, uh, Wilma, je gaat het niet over die dertig dagen hebben? Daar ga ik het verder niet echt over hebben maar mag uh, maar ik daar wel, wel zeggen, even iets over vragen? Kan want want, uh, dat, ik kan ik heb laten, laten heb van, zien dat ik een echt boek heb Ik heb bijna alles van van Annelies Verbeke gelezen Maar niet dat, dat oh. boek Hoe is het met jou? Heb jij haar ook een beetje gevolgd? Nou, dit is mijn eerste boek Dus dat wij je vullen elkaar boek. mooi aan misschien. Oh ja, <laughs> oh, dan kun je niet antwoord geven op de vraag of, of, of ze al maar beter wordt of dat, dat het achteruit gaat. Is er een boek momenteel... Ik weet niet of het daar meest recente is... met, met korte verhalen. Korte verhalen van Annelies Verbeke. Ja, dat zal ze ook wel hebben, ja. In elk geval, daar hoor ik over dat het een heel leuk boek moet zijn. Ja. Een goed boek moet zijn. Maar mm -hmm. ik weet niet hoe recent het is. Nee. En hoe vind je dit boek, even kort? Ja, ik, ik vind dit een, een, een, een mooi boek. Een mooi boek. Ja, zeker. Ja. En ik uh, heb dat... Uh, ja, met plezier gelezen. Het is, het is ook een boek, ook weer oh ja, over tijdsbeeld Wat net in dat gedichtje hier van Remco Kampert voorbij kwam. Dat, dat, uh, het gaat over Alfons En Alfons die, uh, die uh, heeft een vriendin, Kat. En uh, Alfons die, uh, uh, die, die was uh, eigenlijk zo'n... Zo een gitarist en speelde in een band. Nou weet ik even niet meer of hij nou gitarist was of een ander instrument bespeelde, maar hij uh, heeft dat achter zich gelaten en het trekt naar uh, uh, uh, West-Vlaanderen. En uh, hij uh, gaat als schilder gaat hij, uh, in zijn onderhoud voorzien en dan. Ontmoet hij heel veel mensen, uh, net als bij de kapper, uh, vertellen mensen aan schilders blijkbaar ook hun hele hebben mm -hmm. en houden. En hij wordt een soort vertrouwenspersoon. Ja, en dat, dat, dat, dat wordt wel heel mooi uh, geschetst, dat, dat beeld. En, maar speelt het zich allemaal af in 30 dagen? Ja, ah, ja titel? precies, ja? Dan, om die reden. Dus. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Verder zal ik er dus maar ook nee. niet al te veel over vertellen. Nee, nee. Ja. Mm -hmm. Ik vind het een zeer lezerswaardig boek. Oh. Ja. Ben jij een fan van Annelies? Omdat ja, je dat zo ja, vraagt. Ik hou van, uh, van haar uh, boeken, ja. Ik ja. vind dat ze al een, een paar mooie geschreven heeft. Ja, ze is ook al eens in Goorland geweest. Hè? Ja. Was jij er toen ook? Ja. Nou, ja. wil maar verder. Goed. Nou, um, ja, het boek. Uh, denk ik, ja, het, is, het is vakantie. En ik wil niet het gevaar lopen dat ik het volgende boek van mijn lees leesclub ook weer niet gelezen heb. En dat is Notabene Judas, Judas van Judas. Amos Olze, Ik denk, nou, Wilma, doe je best. <laughs> <laughs> vond het een taai boek, moet ik zeggen. Ik heb het uit. Heb ik, uh, je moet, vind ik, in, in, in zo'n boek moet je ook wel aan het lezen kunnen blijven. Het is niet een boek dat je, dat je, dat je leest, een hoofdstuk leest en weer weglegt. En ja, het, zo, zo gaat het bij mij wel vaak toch, als ik werk. En, ja, je ja, kunt ik niet alleen een stuk door blijven lezen. Zeker niet van die dikke boeken. Nee. Dus nee. Uh, daar ben ik, uh, heb ik mijn tanden in gezet. En uh, inmiddels... Toen ik aan het vertellen was over dit boek dat ik het aan het lezen was afgelopen week... ...zei iemand, hé, hey, daar heeft Ben Lonen en Frans de Groot in Leidraden een, uh, een, een duorecensie over ja. geschreven. Dus je hebt het ook gelezen, Ben. Maar dat is toeval, to puur toeval. Ja, ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n boek voor jou misschien ook nog verplicht uh, literatuur is. Uh, nee, nee hoor. nee hoor. Nee hoor. Gezien jouw maar achtergrond. ik lees uh, Amos Os ook heel graag. Um, in die zin is het wel verplicht. Want uh, ja... Dan, dan kan ik dat niet laten liggen. Maar uh, nee, zo'n beetje vakliteratuur. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Had gekund. Ja, had gekund. <laughs> en waarom vakliteratuur? Leg dat eens dus even uit voor ons allen. Waarom noem jij dat vakliteratuur? Nou, um, omdat ik als theoloog uh, en als christelijke theoloog geïnteresseerd moet zijn in, in Judas. Aha. Dat is denk ik uh, waarom de rol. Uh, nou, de rol van Judas. En natuurlijk een... Grote, grote rol gespeeld in het, ja, in het hele verhaal, in het uh, leidensverhaal, uh, het einde van, van, van Jezus. En vervolgens, wat je heel deftig noemt, uh, de receptie van, van die figuur. Hoe, hoe dat uh, ja, funest heeft, heeft uh, uitgewerkt in, in, uh, op, op de joden, de verhouding christenen-joden. Ja. Nou, dat ja, is ja. nogal een geschiedenis, zeg. Ja. Uh, tot, uh, tot en met de holocaust, hè, die we, uh, waar we het dadelijk over een paar dagen ook alweer over hebben. Ja, daar gaat het nu al voortdurend over. Hè? Ja, ja, dus. Ja, het is ook een filosofische roman. Hè? Ja. Een roman die op meer vragen stelt dan antwoorden geeft. Uh, nou, zal ik dan toch maar even in kort mm -hmm. een beetje vertellen wat we doen? Kort. Ja, oh, maar als <laughs> nou, je, nou, je het tijd allemaal ik hebt ik heb me voorbereid op. Ja. 15 minuten. Ja, nee, je hebt... En er zijn er al tien van om. Nee, daar hebben we allemaal gepraat over zijn vakmanschap. Nou, deze roman, die speelt zich af in de winter van 1959, 1960. In Jeruzalem. En de hoofdpersoon, ja, en daarom vind ik het ook zo'n taai boek af en toe. Ik krijg die namen bijna niet uitgesproken. <laughs> maar ik bedoel mijn best. Shmuel Ash. Well, ja, zo zou ik het ook zeggen. Zou, zou jij het zo ja, ook gezegd hebben, Ben? ja. Nou, die wordt neergezet als een astmatische, sociaal kwetsbare student... met een wilde baard die geneigd is aan veel te beginnen en weinig voltooid. En door een onge ongelukkige samenloop van omstandigheden... Uh, doet hij besluiten om met zijn studie te stoppen. En uh, ondanks het feit dat hij al redelijk op weg is... met zijn scriptie over de Judas. Met de stelling dat hij niet de verrader was waarvoor men hem houdt. Eigenlijk wilde hij weg uit Israël, hè, die Smoyel. Is uh, maar heel toevallig staat hij op een advertentie waarin, een, uh, waarin hij voor een oud invalide man moet gaan zorgen. Gershom Wald, genaamd. En uh, hij is dan zijn dagelijkse gesprekspartner, uh, s'avonds van 5 tot 10 à 11 uur. En dan uh, moet, moet hij proberen om zoveel mogelijk met hem van mening te verschillen. En ja, kosten en inwoningen zijn dan deel van het arbeidscontact. En menig student is een voorgegaan. Hij accepteert die baan, krijgt een kleine kamer boven de keuken, zijn scriptie neemt hij mee. En het contact met zijn ouders en zus zet hij op een heel laag pitje. En eigenlijk is dit al een beetje een van de eerste vormen van verraad. Waar, uh, waar uh, het ook over zou kunnen gaan, want ergens verderop. In het boek zegt hij bijvoorbeeld over zijn vader dat hij had gewild dat die vader... Uh, zijn vader was een, een zakenman die uh, het eigenlijk best goed, goed voor elkaar had. Maar uiteindelijk gaat hij toch failliet. En dat is ook een van de redenen waarom hij stopt met zijn studie. Want zijn vader kan hem financieel niet meer ondersteunen. En uh, die... Uh, wat uh, was ik nou aan het vertellen over zijn vader? Je e is de vorm van verraad. Hoor. Oh ja, ja. ja. daar was, zegt hij verder op het boek ook dat hij uh, eigenlijk wilde dat, dat hij een wat meer, uh, intellectuele, uit een meer intellectueel milieu kwam. Als waar hij uit voortgekomen is. Dus daar begint ook al. Uh, uh, dat is ook al voor een vorm van verraad. Ja, um, nou, in... Um, en zijn vriendin, Jardena, uh, geloof ik, die uh, besluit ook weer terug te gaan naar haar eerste vriend. Dus dat zijn allemaal redenen waarom hij ja, uh, Jeruzalem weer, weer uit wil. Goed, hij, hij uh, gaat daarop in. En dan krijgen we te maken met, uh, uh, met uh, hoe heet die? Die Gershonwald. Die Gershon dat is een, een, een man. en ja, die, die, die moet je ook verzorgen. Hij krijgt uh, instructies. En die instructies, die krijgt hij van een Atalia Abarbanel. Abarbanel. Had jij ooit van Abarbanel gehoord, nee. Ben? Nee, nee. nee ik, ik ook niet. Ik weet niet, is het een historisch figuur? No, het zou best kunnen. Het zou best kunnen, ja. hè? zo aannemelijk vond ja. ik het ook wel. Maar ik heb ook geprobeerd daar wat meer informatie over te vinden. Dat was me toch niet gelukt. Maar... Uh, die, die, die Atalja, die woont daar, nu, op dit, woont op dat moment met, met die Gershonwald. En uh, die, uh, die is ongeveer uh, twee keer zo oud als uh, Sean Met veertiger, hè? Met veertiger. Ja. Hij wordt dan ook verliefd op haar. En, uh, uh, en zij, zij is de schoondochter van die Gershonwald. Die Gershonwald had één zoon. Maar die is ja, gesneuveld in, in, in die, die oorlog. In die uh, schermutselingen met de Palestijnen. De Palestijnen voor, bij de oprichting ja. van die, van die sta, mm -hmm. uh, Israëlische staat. staat. staat ja. ja, die, die, da, die drie die, die, uh, zijn het meest uh, in beeld. Maar op de achtergrond spelen eigenlijk ook nog twee doden een hoofdrol. En dat is ook wel heel bijzonder. En dat is met name die, die, die zoon, haar, de, de man van die uh, Atalia, Misha, en die, haar vader. Ja, ook weer zo'n Chiatiel Abarnel. Zo. Mm -hmm. En uh, die, uh, ja, dan, dan ontspint zich uh, vooral in die gesprekken tussen, tussen die, die Schmoyel en die Gershons. Ja, een, een heel mooi uh, filosofisch uh, verhaal. Uh, en daartussendoor die, die, die, die, die romance tussen die Jemoyel die, die en, en die Atalia... Die, die, die, die, die ook neergezet wordt als iemand zonder hart. Ik heb het wel ergens staan, maar ik weet niet of ik het nou zo kan terugvinden. Maar ik geloof dat ik dat hier heb staan. Uh, even kijken. Ja, die Atalia, die Ab Abbarbanel, die vindt Jemoyel hartroerend... ondanks dat ze beweert geen hart te hebben... Maar waarom vindt ze hem zo hartroerend? Nou, zegt ze dan. Misschien omdat je iets in je hebt wat ons een beetje raakt. Het uiterlijke van een hole mens met een ziel die bloot ligt als een horloge... waarvan iemand het glas heeft verwijderd. <lacht> ja, dat zijn hele mooie, mooie beelden. Ja. Ik heb hier um, ook nog een, een rake typering van professor Eisenschloss... Die professor IJsenslos, is professor van de vakgroep geschiedenis- en godsdienstwetenschap. Die, uh, die Schumoyel gaat inlichten dat hij stopt met zijn studie. En uh, die professor, die omschrijft hij dan als professor IJsenslos Was een kleine, accurate man met een bril met gempotglazen en scherpe, hoekige bewegingen. Die deden denken aan een koekoek die plotseling uit het deurtje van een wandklok tevoorschijn springt. Ik kan me er helemaal de mannetje voorstellen. Ja, je als je dit leest, je, ja. Ja, ja. dan zie je het ook voor je. Ja. Ja. Nou goed, het verraad is het centrale thema in, in deze roman. Um, ja, over die boeiende gesprekken die hij heeft, heb ik het al gehad. Uh, hij, zij bespreken gevoelige kwesties uh, als de eigen aard van de Joodse reli religie. En de associatie tussen de verraden van Judas en het jodendom. En de spanningen tussen Israël en Palestina. Uh, het zijn geen abstracte discussies. Het, je krijgt geen antwoorden, maar het, je, je kunt er wel wat mee. Uh, het wordt ook nooit deprimerend. Want het is niet in die zin niet beklemmend. Hè. Nee. Uh, er zit veel Joodse humor in. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, wat me ook opviel, uh, is die talloze herhalingen van handelingen. Uh, als die uh, schmoyel uh, uh, die wald moet gaan verzorgen... dan moet dat volgens uh, een bepaalde volgorde van handelingen. Mm -hmm. uh, hij moet zijn, zijn pap opwarmen... En, en, en dan moet er dan, uh, en dan, moet dan suiker en uh, kaneel overheen. En, en dat moet dan op een gegeven moment weer worden teruggezet... en weer worden afgespoeld en in het keukenkastje gezet. En, dat is een heel ritueel, hè? Uh, al die rituelen ja. die komen alsmaar terug... Um, even kijken, wat kan ik er nog meer over zeggen? Um, heb ik het een beetje al over gehad? Judas, een verrader, ja. Dat is natuurlijk een heel belangrijk, belangrijk onderwerp. Um, ja, in de theorie van Schmoel het derde onderwerp is in, in de gesprekken is de theorie van Schmel over het verraad van Judas. Hij verdedigt het idee dat Judas uh, Jezus niet verraden heeft omdat hij een afvallige was. Maar juist omdat hij als geen ander in Jezus geloofde. Mm -hmm. uh, door hem te verraden en door hem als het ware op het kruis te duwen... zou Jezus juist zijn goddelijke macht kunnen tonen. Van nou ja, kom dan maar nu van dat kruis af. Hè? De nood is aan de man. Uh, uh, het lukte Judas om Jezus naar het kruis te brengen, omdat hij macht had over Jezus. Want eigenlijk hè, was Jezus maar van eenvoudige kom af. Iemand die je ja, eigenlijk niet zo heel veel voorstelde in de geschiedenis. En uh, ja, als, als dat, dat stukje uh, anders... Uh, was geïnterpreteerd, anders, dan zouden er geen christenen hebben, hebben bestaan. En dan zouden wij nu misschien heel veel mensen kennen met de naam Judas. vond ik op zich wel, dan wel weer een, een, een leuke gedachte. Um, dus volgens Shmuel was de fout van Judas niet zijn verraad, maar juist zijn overmatige vertrouwen in Jezus. He, dat was zijn ideaal. En is te veel geloof niet ook een vorm van verraad? Nou, het zijn allemaal vragen die alsmaar uh, opgerond worden. Ja, dus daar, echt, daar, daar komt hij niet goed uit. Hè? Uh, dat is wel een bekende theorie, dat, dat uh, Judas Jezus moest overleveren. Het paradidomi staat er in het Grieks en dat, dat betekent nergens, verraad. Uh, overleveren, inderdaad, vanuit de gedachte. Hij was uh, bekend uh, bij de hogere kringen, hij had er makkelijk toegang toe... En uh, hij moest nou die, die, die lompe boer uit, uh, nou ja, Timmerman moet ik zeggen, uit, uh, uit Galilea, uit het Galilea van de Heidenen, daar zo'n zo uh, achteraf uh, plaatst, moest hij uh, introduceren eigenlijk bij, bij de Hoge Raad, bij, bij mensen van de Hoge Raad. Om, zodat ook daar de leer kon doordringen, want, want die, die, mm. uh, daar kon je dus eigenlijk niet komen zonder goed geïntroduceerd te worden. Dat zou de rol van, uh, van Judas zijn, die theorie is er wel. Ja. Maar ja, van de ja. andere kant uh, zijn daar de evangelies, uh, zoals ze het verhaal vertellen... ...ja, zonder uh, dat overleveren in de zin van, uh, van verraad. En hier is hij die met, met die kus en, en neem het maar mee. Had je geen verhaal gehad? Was, was hij uh, niet gekruistigd? En dan was er, uh, was er geen, geen verhaal geweest, was er geen christendom geweest? Dus in die zin is, is Judas uh, in het verhaal onontbeerlijk... In die verraderschool dan. Ja. ja en dat is het tegenstrijdige. Ja. Ja. Dat, dat, uh... ja. ja, goed. Wel, ergens in dat boek staat ook, want had Pilatus hem rechts van Jezus Jezusfiguur gehangen, daar hing het links en rechts dieven, hè, mm -hmm. naast figuur. dan hadden, nu, uh, hadden we nu uh, Judas aan de kruis vereerd. Oh, zo, ja. ook Ja, ja staat het ook ergens? Ja, dat, oh, dat oh, staat ja. mij wel oh. bij dat dat hm. ook ergens uh, staat. Ja. Um, nou, goed. Het boek... Uh, uh, er zijn veel lovende recensies over geschreven. Ja. Jij ja, was ook heel lovend. Ik was ook, zo, ook uh, positief. Franse Groot uh... is positief. Ja. Jij niet zo, uh, eigenlijk, De, uiteindelijk? Nou, ja, nou, jawel. Ik ben, wel, ik ben er trots op dat ik het boek gewoon uitgelezen heb en uh, doorgezet heb. Want ja. in het begin... Wat ik, al zeg, wat ik al zei, het is taai, het is taai in het begin om, mm. om aan de gang te blijven. En, uh, nou, dat, dat is me gelukt. En, en ja, ik uh, heb daar op zich een heel goed gevoel over. Nou, ja. En, en ik, ja, ik, ik vind ook die, die beeldspraken mooi, ze zijn hele mooie ja, beelden opgeroepen. Je schrijft en, en geweldig, hè? Ja, geweldig. Ja, geweldig, ja, dat is zonder meer waar. Ik vond de laatste zin ook een hele mooie. Maar ik weet niet of ik die hier ik moet zeggen. Ik weet niet of hier heel veel mensen naar luisteren... die het boek nog gaan lezen. De laatste, ja, de laatste zin mag je zin best zin vertellen. Is mooi. Ja. ja, nou, ja. ik weet niet of jou is bijgebleven. Maar de laatste zin... dan staat hij uh, weer op... Hij is... Uh, hij ga, ja, nou goed, hij gaat weg. Hij gaat uiteindelijk weg. Ja. En dan, uh, wat hij al van plan was. Mm -hmm. Hij vertrekt naar die wintermaanden. Het speelt zich af in een, een, een wintertijd van drie maanden. En dan uh, wil hij naar uh, zo'n nieuwe stad... En, is onderweg en uh, de bus stopt en uh, volgens de uh, dienstregeling vertrekt de volgende bus pas de volgende ochtend. Dus hij staat zo rond te kijken midden op straat van nou, aan wie kan ik hier nog wat informatie mm -hmm. vragen om verder te gaan. En dan uh, ziet hij iemand een overhand ophangen. Dat wordt allemaal heel mooi beschreven. Die gaat ook weer naar binnen. Hij is te laat want, <laughs> om dat nog te vragen. En de land is de laatste zin. En hij bleef staan. ...om zich af te vragen. Om zich af te vragen. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, nou. dat dus is een, inderdaad een hele mooie zin. Mm. Ja, ja. Nou ja. Goed, Wilma. Dat was het. Dat was het, hè. Ja. Ja. Maar. Het is wel zeker een aanrader, Els. Jij moet ook Els, heb gelezen. jij het nog niet gelezen? Nee. Nee, wij er niet van plan? Het is te dik of wat? Dat weet ik niet. Weet je niet? Nee, oh ja, ik ga ook niet meer zo van dikke boeken. Nee, maar ik, ik eigenlijk ook niet. Ik zeg niet dat ik het ja. nooit lees, maar ik weet ook niet of ik het ja. al vlug lees, weet je wel. Nou. Oh, en ik heb het trouwens deze keer ook eens een keer als e book gelezen. Ik uh, oh. dacht van, ik heb nu tijd en dan heb ik een partner die dan zo vriendelijk is om dat voor mij even te downloaden, want ja. daar ben ik niet echt vaardig in. En mm -hmm. dat is ook zo'n ervaring. Uh, ik heb eigenlijk het liefst gewoon een boek in mijn handen ja. hè, bladeren. En... Maar weet je wel, fijn. Uh, het heeft voordelen, uh, niet altijd. Uh, je kunt lichtgevoeligheid instellen uh, op het moment van de dag... dat je meer of minder licht nodig hebt aan de achtergrond. Je kunt ook aantekeningen maken. Je kunt uh, woorden die je niet meteen snapt of begrijpt even aanklikken... dan komt er meteen een uh, woordenboek. Oh, oh, dat is ja. wel heel ja, mooi. Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt ook aantekeningen maken. Je krijgt als je wil een overzicht van al je aantekeningen. Uh, je zult het je lettertjes op... wat groter maken Kleine, je je zult je zult het moeite wat <laughs> met <hebben en> lezen. <laughs> als je een heel klein draaiboek leert met poepkleine lettertjes... Ja. <laughs> Alleen buiten vind ik het niet fijn, onder in de zon, dan zie je het oh, bijna. Ja. Nee, dat kan Maar volgens, jij leest ja. ook wel eens uh, Ik lees ook wel met e-rider, e e ja. ja. Oh, e ja. Ja. Zo, ja. Ja. Ja. Oh. ja. Nou, dat Tot was een mooi, ge... mooi, mooi verhaal over Amos Os Judas. Judas, ja. Ja. Ja. ja. Nou, dan moeten we even kijken naar de tijd, want we hebben alles een beetje door de war gegooid. Um, nou zit ik te denken. Alle oh, de muziekje zeker, of niet? Ja, ja, maar ik denk dat ik een muziekje oversla. Ik had oh. twee muziekjes uitgekozen, omdat het bijna dode herdenking is. Heb ik uh, ook geschreven in de draaiboek. Dode herdenking, wij gedenken het met twee liederen. En het eerste is Cimetière. En dat uh, denk ik dat we dat nu moeten doen en het andere lied overslaan. Oh. En dit wordt gezongen door Lucretia van der Vloot.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 Dat ik geen plek heb, waar ik zeggen mag. Dag schatten, over een tijdje kom ik weer. Ik denk aan jullie. Bijna elke dag. Nou, we zijn bezig met een uur literatuur. En dan komt Ben natuurlijk aan de beurt. En die gaat... Raad het. Maar u kunt het niet raden. Een recensie geven en waarover ben. Amos Os, Judas. <laughs> de bezige bij Amsterdam, Antwerpen, 2015. Sorry, kond... Deze recensie bestaat uit twee fragmenten. Genomen uit een grotere recensie die verschenen is in Leidraden 104 april 2016. Wil je de hele recensie? Lees dan Leidraden. Neem een abonnement door lid te worden van de literaire kringolen. Fragment 1. De tragische held van Judas is Shmuel Ash, een jonge, gescheesde student die ongeveer dezelfde tijd zijn meisje verliest aan zijn voorganger, zijn kamer in het ouderlijk huis, de ouderlijke bijdrage in de kosten voor studie en levensonderhoud en zijn motivatie om te studeren. Hij staat er helemaal alleen voor, hij weet niet wat hij met zichzelf moet beginnen. Hij is een stoethaspel, een brekenbeen, een zonderling, een dromer sociaal onhandig, tertiair, reagerend. Hij ziet er niet uit met zijn woeste kop, haar en zijn krullende baard die zo snel vet wordt dat hij er dagelijks grote hoeveelheden babypoeder doorheen strooit. Deze Shmuel leren we in de loop van het dikke boek kennen als een aandoenlijke, gevoelige, beminnelijke, kostelijke jongen. Maar wie zal dat ooit opmerken? Hij vindt een baantje in een huis aan de Raf al-Baslaan 17 in Jeruzalem, een huis met intrigerende bewoners. Fragment 2 De meest intrigerende bewoner van het huis is de mysterieuze Ataljaar, de weduwe van Misha, mid-40. Ze is de werkgeefster van Shemuel Ash, ze geeft hem instructies, spreekt af en toe met hem, maar laat zich heel weinig zien. Maar één keer, de eerste keer, is al genoeg en Shmuel is verkocht. Atalia is het type vrouw op wie alle mannen verliefd worden. In ieder geval Shmuel, al zijn voorgangers in dezelfde dienstbetrekking en de betreurde Micha. Herschonwald waarschuwt hem meermaals, word niet verliefd, al je voorgangers deden dat. Misschien hebben ze één of twee nachten met haar gekregen, maar daarna konden ze gaan. Dat helpt natuurlijk geen zier. Op zijn zolderkamer zit Shumuel te zuchten en te smachten. In de keuken zit hij uren te wachten of hij Atalja nog zal zien. Hij spant zich tot het uiterste in om een gerucht van haar te horen, een vleugje van haar viooltjesparfum op te snuiven en de prettige geur van wasgoed en stijfsel. Dit is een klein citaat, bladzijde 40. In een van de zeldzame gesprekken die ze met Shumuel heeft, verklaart Atalja zich nader. Citaat. Mannen liefhebben is onmogelijk. De hele wereld is al duizenden jaren in jullie handen en jullie hebben hem veranderd in een gruwel, in een slachthuis. Misschien kan ik jullie alleen nog maar gebruiken, soms zelfs medelijden met jullie hebben en proberen jullie een beetje te troosten. Waarvoor? Ik weet het niet. Misschien voor jullie onvermogen. Einde citaat. Een deel van de spanning van deze roman ligt in de vraag of Shumuel's smachte verlossing vindt of zijn verlangen naar deze onmogelijke vrouw kans maakt op vervulling. Krijgt hij een nacht met haar en zal hij getroost zijn? Dit boek gaat over de Zionistische droom. Waarom zou het Joodse volk het enige volk op aarde moeten zijn zonder eigen land? Waarom de Shoah? Waarom die nachtmerrie zonder einde voor het volk van Israël? Heeft Judas hierin een rol? Judas die Jezus verraadde. Hoe moet Shemuel verder? Hij weet het niet. Wie weet het wel? God weet het, misschien. Dat is ook een mooie laatste zin. Ja. God weet het, ja, misschien. Misschien, hè? hè. Ja. Nou, dan hebben we twee keer Amos Os. Dus wie het nu nog niet gaat lezen is wel heel erg dom. We hebben een nieuwe rubriek en die hebben we pas één keer gehad ja. voor Maritia. Maritia Witte, die deed ja. Mijn Mooiste Zin. Ja. Maar wat wil het geval? Maritia is met vakantie. Nou hebben we iemand ontmoet, Annelies Verkouten, die volgende keer graag in de uitzending komt. En vertelde ik zo, ze zei, oh, maar ik weet wel, mooie eerste zin, mooiste zin hoor, kan ik zo geven... Zij is ze, heel opgewekt. Mm -hmm. zei, nou dan doe dat maar, dan zal ik die wel verkondigen. En dat doe ik bij deze. Toen ik haar mailtje kreeg, toen las ik de naam van de schrijver. Kenzaburo Uwa. Mm -hmm. En toen kreeg ik gelijk de gedachte, dit is dus niet die mooiste zin, maar mijn mooiste gedachte. Aan het boek, <tom> toen de keizer hoffelijk mijn tranen droogde. En dat vond ik zo'n mooie zin dat ik daar op het boek heb gekocht. Toen ik dat las, ging ik gelijk naar het boek zoeken. Weg. Uitgeleend. Ik kan het niet meer vinden. Dus dat vond ik wel heel erg. jammer Maar ik vond die zin, hoe de keizer hoffelijk mijn tranen droogde... is ook bijna een mooie zin, hè? zeker. Maar zij heeft het over het boek Het Eigen Lot. En Het Eigen Lot is een boek waarin de moeizame acceptatie van de zwakzinnige en autistische zoon van Enzo Boerroo wordt beschreven. Enzo Boerroo is een Nobelprijswinnaar, weten jullie misschien of niet, uit 1994. En Dit is een van de boeken die hij iets later schreef. De mooiste zin is, er zijn mensen die haasje overspringen, van het ene zelfbedrog naar het andere, tot aan de dag waarop zij sterven. Hmm. Nou Vind ik wel een mooie zin dat, dus, is dan, dat is de zin van Annelies Verkouteren Dat is de zin van Annelies Verkouteren En ik uh, dacht Ja wat is nou het mooiste De dag dat de keizer hoffelijk Mijn tranen droogde Of deze En toen had ze er nog een gestuurd Van een schrijver waar ik nog nooit van had gehoord Irvin Jalom Ken jij die? Ja Jij kent die en die heeft het boek geschreven. Futjes Tranen. Juist. Mm -hmm. En daarvan schreef zij, waar ik. De volgende zin. Alle liefde is eigen liefde. U houdt van begeerte, niet van de begeerde. Alle handelingen zijn egoïstisch. Alle dienen is eigen belang. Nou, mm -hmm. dat vind ik ook wel een mooi lesje voor ons allemaal. Vind je niet? Ja, ja, ja. Leer een hele cynische kijk op ons. En later. Hè? <laughs> Ja, maar is misschien wel een beetje zo, oh ja, of niet? Een beetje, goed. Een, een beetje. beetje zo. Nou, dat waren de mooiste zinnen. En dit keer niet van Maritia Witte, maar van Annelies Verkouteren. En voordat we verder gaan, nu het lied De Rebbe, gezongen door Joost Prinsen.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 En de rabbe zegt, lieve kindertjes, kennis is geen macht. Maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht.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 Ja, dat vind ik altijd een van de mooiste liedjes die ik ooit hoor en heb gehoord. En nog zal horen, heel vaak. Dat weet je niet, dat laatste. Eh? Dat weet je niet, dat laatste. Dat denk ik. Oh, dat denk je. Ja, ja. Ik, vind, ik krijg altijd een traantje van in mijn ogen van dit liedje. Maar nu heb, ga ik een boek aanprijzen wat heel actueel is, maar heel oud. Het is het boek... Christus wordt weer gekruisigd. Dat is uitgegeven in, ik geloof, 1922 of zoiets dergelijks. Ja, nee, daar speelt het zich af. Het is uitgegeven in 1948. En Christus wordt weer gekruisigd van Nikos Kazantzakis. Was een boek geheel in de vergetelheid. Van hem bleef meer bekend, Zorbas de Grieken. Die film hebben we ook allemaal gezien. Maar nu op Goeie Vrijdag verscheen er een nieuwe vertaling. En die schijnt heel goed te zijn. En mooi en ook jolig. En wat, er, wat ik er bijzonder aan vind, en daarom breng ik het nu, is dat het verhaal zo actueel is. Want het is precies de situatie, natuurlijk niet letterlijk precies, maar in de geest wel. Zoals het zich nu afspeelt tussen... ...vluchtelingen en de rest van de wereld... ...zo zal ik het maar even noemen. En dit verhaal speelt zich af... ...in een Grieks dorpje... ...en het begint, dat is heel leuk beschreven... ...waar een... ...Turks opperhoofd zit... ...en de notabelen in dat... ...Griekse dorpje zijn... ...Katholiek en weet ik wat... ...en die hebben net Pasen gevierd... ...en die gaan na Pasen al... ...de... ...spelers uitzoeken voor het passiespel... ...voor het volgend jaar... Een van de rijkste mannen wil dat zijn zoon dat wordt, Jezus Christus wordt... maar ze zeggen, nee, nee, die is te dik. En wat, wie wordt Jezus Christus? Een simpele herder. Die heel goed samenwerkt met Petrus, Johannes en Jacobus... maar, en zich zeer inwerkt in zijn rol... maar dan komt er een grote groep Griekse vluchtelingen... die door de Turken verdreven zijn. Ze zwerven al drie maanden rond... Zij uitgehongerd enzovoort enzovoort. En Manolis, met de Jezusfiguur dus, die komt zich om die mensen, maar de notabelen sturen ze naar de grotten en laten ze aan hun lot het geheel over. Dus je zou zeggen: het is alsof we 2016 lezen. Het boek leest enerzijds wel, vind ik, als een soap. vol dorpsrol, gevloek, verliefdheden. Ook zijn er prachtige, bijna geurende beschrijvingen van het landschap. Van de citroenboompjes en weet ik wat allemaal. Maar ondertussen vechten ze elkaar het kot uit. Omdat de ene helft niet wil en steeds meer mensen dat die vluchtelingen worden geholpen. En de aagaat oproofd, die Turk, dat vind ik net... Uh, Zoals in de Bijbel, Herodes. Mm -hmm. Die wast ook zijn handen in onschuld als de herder wordt... Nou, dat kunnen we allemaal raden. <laughs> wordt vermoord door de woedende menigte in het dorp. Ja, ik, ik heb het niet helemaal uit nog, maar ik, heb wel, ik had het nog. Ik heb het weer tevoorschijn gehaald. Net als ik boeren ook wou tevoorschijn halen, maar dat kan ik niet meer vinden. Het is zeer de moeite van het lezen waard. Maar dat is toch niet de nieuwe vertaling dan? Nee, nee dat nee. was nog niet. Dat, dat had. Had, jij, had, ja. uh, had jij. En toen las ik op Goeie Vrijdag. Komt er weer iets. Ja. Nou, dus dit wil ik... en dat is in deze tijd ook wel heel toepasselijk... iedereen aanraden om dat te lezen. Christus wordt weer gekruisigd. Dat was het. Goed. Als uh, mijn uh, gedicht uit de prullenmand gered... dat gaat het niet meer worden... Dat krijgen we niet meer klaar in uh, 30 seconden. Maar uh, ik heb daar ook over gelezen, over uh, dat, uh, die, die nieuwe vertaling. Ja. En uh, daarin werd ook verteld dat de mensen die, uh, die uitgekozen worden om, om uh, het jaar erop dat passiespel te spelen, zich tijdens dat jaar zich er al helemaal naar gaan gedragen. Dat is toch ook interessant, hè? Ja, Ik weet niet of ze dat hier in de passie spelen bij Tegelen ook gaan doen. Dat <laughs> heb ik nooit gehoord. Maar, maar uh, daar wel. Goed, we zijn aan het einde van onze uh, uurliteratuur. We Hebben we Wilma al bedacht? Bedankt, nee. Maar dat doen we dan nou nu en tot de volgende keer.